zullen ook praten over het verbeteren van de relatie. Meld voor de Australian Open. De meervoudig Grand Slam-winnares zegt na de bevalling van haar kind nog niet klaar te zijn voor een terugkeer op het hoogste niveau. Gisteren meldden de Schot en die Murray zich ook al af voor de Australian Open. De deelname van Nadal en Djokovic is door blessures ook onzeker. Het weer dan nog. Het is vrij onbestendig. Veel bewolking, een enkele bui. Straks af en toe zon bij 7 tot 10 graden. In het weekend daalt de temperatuur. Morgen wordt het een graad of 6. Zondag zo'n 3 graden. Het is dan wisselvallig met veel bewolking en soms een bui. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Michael, uh, Bunny Billy en uh, Meete Erker. Muzica noemde eigenlijk heel veel. Er zit van alles bij, maar in ieder geval is het hele mooie muziek. En het tweede nummertje is vandaag van Ellen uh, Broadband Pianist. En dit is het nummer, uh, dit komt van de cd Every Time I Think Of You. cd 2005. Een mooi nummer, Autumn Variations. Oh, ik vroeg natuurlijk te zeggen, een openingsnummer, Patricia Kaas... Franse zangeres, sans-sounières, af en toe een beetje jazzy.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 Prachtige cd's gemaakt, prachtige LP's gemaakt. Zeker in zijn begintijd. En toen kreeg je natuurlijk dat disaster... dat het Scott LaFaro, zijn bassist, kwam in 1961... om bij een auto-ongeluk. Daarna is Bill Evans nog een tijdje uit de relatie geweest... en kon ook geen goede bassist vinden. Maar uh, ja, opeens had hij toch een aardig trio weer bij elkaar... met Eddie Gomez en Jack de Jornet op drums. En die hebben in Nederland ooit een concert opgenomen... de Hilversum Concert...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 Die bel, technisch probleem opgelost. the moors holds the memory of our first kiss. I draw my breath and smile at the mellow sunset dressed in leaves.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 Let the obstacles in your way take you down.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 Michel Bani Billa en Meed Elker.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 Anytime he goes away Anytime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 Het nummertje theme for Sam. In my bed at night. FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Politie en justitie hebben het afgelopen half jaar stiekem gefilmd... in het clubhuis van motorclub Satudara in Geleen. Met de informatie die dat opleverde... kon de top van de afdeling in Geleen worden opgepakt, meldt Dagblad de Limburger. Op de beelden zou te zien zijn dat leiders van Satudara mensen slaan en bedreigen. Vorig jaar zijn er ruim 3 miljoen ritjes gemaakt met een OV-fiets. Dat is een stijging van 33 in een jaar en een record, zegt de NS. Sinds vorig jaar betalen gebruikers niet meer voor een abonnement, maar per rit. Ook kwamen er 6000 OV-fietsen bij. In totaal zijn het er nu ruim 14.000. Het voorstel van de ChristenUnie om de opening van Lelystad Airport uit te stellen tot 2020... is een goede eerste stap, vindt de actiegroep Hoog Overijssel... De ChristenUnie vindt dat er te veel onduidelijkheid is... en wil eerst goed onderzoek naar geluidsoverlast en de gevolgen voor het milieu. Eerder bleek dat er in onderzoeken fouten waren gemaakt. Hoogoverijssel wil dat de extra tijd wordt gebruikt om grote delen van het onderzoek over te doen. Op de A4 bij Bergen-op-Zoom is een vrachtwagen met frituurvet in brand gevlogen. De snelweg is in beide richtingen afgesloten.